Putten met het NOS-journaal. Alle plastic verpakkingen moeten binnen vijf jaar volledig herbruikbaar zijn. 15 Europese landen en 66 bedrijven tekenen daarvoor vandaag in Brussel een samenwerkingsovereenkomst op initiatief van onder meer Nederland. Van de tientallen miljoenen kilo's plastic die Europa jaarlijks produceert, wordt nu nog geen derde hergebruikt. De Europees Plastic Pact moet dit verbeteren. Turkije heeft gisteren 21 Syrische militairen gedood... meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Eerder op de dag waren er door Syrische troepen in de grensregio Idlib... nog twee Turkse militairen gedood. De beschietingen over en weer kwamen vlak voor de wapenstilstand in Iplit... die afgelopen nacht officieel is ingegaan. De Russische president Poetin kondigde het bestand aan... na urenlange gesprekken met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan. Er blijven waarschijnlijk meer Chinese toeristen weg uit Nederland... vanwege het coronavirus dan eerder gedacht... zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme. Vorige maand was de verwachting dat er dit jaar 300.000 Chinezen komen... zo'n 80.000 minder dan in 2019. Maar vanwege reisbeperkingen en het vliegverkeer dat voorlopig stil ligt... blijven de Chinese toeristen waarschijnlijk nog massaler weg. In een huis in Nieuwkoop bij Alphen aan de Rijn zijn tientallen verwaarloosde dieren in beslag genomen. De politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vonden 49 katten en 5 stinkdieren. Ze zaten in zwaar vervuilde kamers en hadden nauwelijks te eten. De bewoonster van het huis in Nieuwkoop heeft een proces verbaal gekregen. In de buurt van Deventer wordt zondag een V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Een deel van de A1 wordt afgesloten, het scheepvaartverkeer op de IJssel wordt stilgelegd... en in Wilp worden ruim 550 huizen ontruimd zondag. Het weer bewolkt en regenachtig, vanuit het westen droger... maar nog wel kans op een bui, het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. De verkeers, verkeersvermende verkeers, van de ANWB.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 Sure of time. van ZFM. fine, but it cry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 checkers